Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Koningsdag is losgebarsten in Maastricht. De koninklijke familie is aangekomen in de Limburgse hoofdstad. Er loopt nu een route door de stad. Langs die route staan veel fanatieke fans die een glimp proberen op te vangen van de hoofdrolspelers. Ik sta naast een mevrouw die staat heel trots alle foto's te bekijken. Ja, dat klopt inderdaad. Wie heeft u er allemaal op staan? Laten we even scrollen. Hier heb ik Marilena erop staan. De leukste vind ik zelf tot nu toe uh, met Ariane, van hem. Van de kinderen? Kijk, van de kinderen inderdaad. Dat is toch fantastisch? Ja. Dat is leuk voor later hè? Ja, bij zijn aankomst werd Willem-Alexander toegezongen met een langzaal die leven en deelde die boksen uit aan het publiek omdat veel mensen op Koningsdag de trein pakken om naar steden en grote festivals en feestjes te gaan... ...heeft de NS een speciale oranje dienstregeling ingesteld. Er worden op sommige plekken extra en langere treinen ingezet. NS verwacht de piek van de drukte tussen 11 en 1. De populariteit van Willem-Alexander staat er niet echt lekker voor. Uit een enquête blijkt dat het vertrouwen in de koning behoorlijk is gedaald... Het komt vooral door de fouten die hij heeft gemaakt. Jagen op zijn landgoed, het tijdens lockdown een feestje geven en het op vakantie gaan tijdens coronatijd. Is er ook nog ander nieuws? De Amerikaanse universiteit Harvard wil zijn rol in de slavernij goedmaken door 100 miljoen dollar te steken in een fonds. komt door een rapport waaruit blijkt dat Unie-medewerkers tijdens de slavernij minstens 70 mensen tot slaaf maakten... Het geld in het herstelfonds moet gaan naar onderwijs over de slavernij en meer onderzoek naar het onderwerp. En waar Manchester United vorig jaar nog een vlucht van 10 minuten maakte voor een voetbalwedstrijd, doen hun Britse landgenoten van de Forest Green Rovers het compleet anders. De club rijdt met een elektrische bus, eet alleen nog vegan en de spelers dragen shirts van gerecycled plastic en koffieprut. En dat is nog niet alles. Binnenkort begint de bouw van hun stadion en het wordt van hout.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 Willem-Alexander, Klaus-George Ferdinand, koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg... en sinds 30 april 2013 koning der Nederlanden. Hij is de oudste kind uit de huwelijk van Beatrix, prinses der Nederlanden... en Klaus, prins der Nederlanden, jonkheer van Amsberg... Hij is geboren in 1967 en hij wordt dus vandaag 55 jaar. Huwelijkspartner Maxima Zorieta, gehuurd in 2002. Opleiding Universiteit in Leiden, Atlantic College en het Koninkinstituut van de Marine. Koning Alexander is een Nederlander, dus ik heb gekozen voor de Dutchman. In dit liedje wordt gezongen dat zijn vrouw Margaret heet, maar daar moeten wij dan maar Maxima voor invullen. En gevolgd door Dancing Queen van ABBA. Dat vind ik wel toepasselijk. Veel plezier. The is not the kind Amsterdam is golden, in the morning margaret brings him breakfast and she believes him he thinks the tulips bloom beneath the snow he's mad as he can be but margaret only sees that sometimes sometimes she sees her unborn children in his eyes Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the ciders. Long ago I used to be a young man, but dear Margaret remembers that for me the Dutchman still. Wooden shoes, his cap and coat are patched with the love that Margaret's own. Sometimes he thinks he's still in Rotterdam. He watches tugboats down canals and calls out to them when he thinks he knows the cat. home again through the unforgiving streets that trip him though she holds his arm. Muffler, tighter, they sit in the kitchen. Some tea with whiskey keeps away the dew. He sees her for a moment, calls her name, she makes his bed up. Go! Yeah. 24 uur per dag. Dit is die FM. Niets is beter dan met jou. De koudot zeren. Er zijn mensen die naar waar belanden To the heat.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 met geiken aan aard zou te landen. Afgelopen week is voor het gebouw van de golf in de vroegte de naam onthuld van de openbare school de Zeevonk. Die ontstaat na de fusie van de Duinroos met de Nucula school. De nieuwe school gaat formeel pas na de zomervakantie open. De fusie is een direct gevolg van het teruglopen aantal leerlingen en het structureel tekort aan leer leerkrachten. De twee scholen vielen voorheen onder twee verschillende koepels. De Duinroos onder Stichting Openbaar Primair Onderhuis Zuid-Kennemeland. En de Nikolaarschool onder de Stichting Jong Leren. De nu nieuw gevormde openbare school De Zeevonk zal verder gaan onder leiding van de huidige directeuren van de Duinroos en de Nikolaarschool: Marga Bol en Laura Mols. En ik ga door met de Beat Boys. God Only Knows.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 Denny Vera met Rollercoaster. Na twee jaar kan heel Nederland weer los tijdens deze Koningsdag. Althans, zo voelt het voor veel mensen. Ook in Zandvoort wordt uitgekeken naar een ouderwetse Koningsdag. Het comité heeft een traditioneel programma samengesteld. Zo is er de Rommelmarkt. En dat is straks om twee uur Louis Davinstraat en Louis Davids Carré. En er is een demonstratie van de Dance Academie in Zandvoort. En er is een kinderspelen. Van jeugd van 2 tot 15 jaar, van 12 tot 4. Het gasthuisplein en de Zware Weestraat. Inschrijven vanaf 11.30 uur op het gasthuisplein voor het Zandvoorts Museum. De volgende is Status Quo. Whatever you want. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Paul Moria, geboren in 1925, overleden in 2006... was een Franse dirigent, arrangeur, tekstschrijver, componist en orkestleider, Gespecialiseerd in lichte muziek. Hij is de bekendste door L'amour est bleu... Dat in 1967 door Ficka Leandros op het Eurovisie Songfestival gezongen werd en de vierde plaats behaalde. En een jaar later in het instrumentale versie onder de titel Love is Blue. Het nummer 1 positie in de Amerikaanse top 100 wist te behalen. Hier is Paul Moria met Love is Blue. Marley and the Wilders. No Woman, No Cry. We nodigen je uit om via fotografie wat van jezelf te laten zien. Want foto's spreken soms meer dan duizend woorden. Aan de hand van inspirerende opdrachten gaan we aan de slag om dromen en verlangens op beeld vast te leggen. Door bezig te zijn met fotografie en de opdrachten vergroot je je creativiteit en leer je te genieten van deze kunstvorm. Meer info. En aanmelden 06-337-356-94. 06-337-356-94. Of administratie.herstelacademie.org. Of administratie.herstelacademie.org. En de datum is 3 en 10 mei. En ik ga door met Billy Swan... I can help. Hoeveel satellieten zijn er gelanceerd en hoeveel daarvan werken er nog? Sinds de lancering van de eerste, de Sputnik, op 4 oktober 1957... zijn er ruim 4000 satellieten in een baan om de aarde gebracht. Na verloop van tijd houden die ermee op. Doordat de accu's of andere boordsystemen op zijn bijvoorbeeld. Doordat er mankementen zijn. Doordat er door de wrijving met schaarse luchtdeeltjes naar beneden vallen... en dan verbranden in de damkring. Of doordat ze botsen op andere satellieten. Als je uitgebruste, defecte, gebotste en verbrande kunstmanen weglaat... dan blijven er nog ruim 1300 werkende kunstmanen over. Daarvan is ongeveer de helft communicatiesatelliet. De grootste deel, circa 500, is van Amerikaanse makelij. Maar dat zijn niet de enige objecten in een baan om de aarde. Er cirkelen ook enorme hoeveelheden puin rond... Afgestoten neugkegels van raketten, losgeraakte onderdelen van satellieten en brokstukken van kunstmanen die zijn geëxplodeerd. Ongeveer 29.000 stukken ruimtepuin zijn groter dan 10 centimeter. En circa 170 miljoen objecten zijn kleiner dan een knikker. De meeste stukken ruimtepuin zullen na verloop van tijd terugkeuren in de damkring en daar verbranden.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 Naar het leukste radiostation van Nederland.